Urr. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Alle Brabantse ziekenhuizen hebben code rood afgekondigd. Dat betekent dat alle niet-spoedeisende operaties... waar mogelijk worden uitgesteld... en verloven van zorgmedewerkers kunnen worden ingetrokken. Ook veel ziekenhuizen buiten Noord-Brabant nemen soortgelijke maatregelen... om zich voor te bereiden op een toestroom van patiënten... die zijn besmet met het coronavirus. Er worden ook gewerkt, aangewerkt om het totale aantal van... 1150 intensive care die nu in Nederland zijn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 In Italië is het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus in het afgelopen etmaal met 2500 toegenomen. In totaal hebben nu bijna 18.000 Italianen het virus opgelopen. Van hen zijn er ruim 1400 inmiddels genezen. Het dodental staat in Italië nu op 1266 mensen. Ook in Griekenland komt het openbare leven zo goed als stil te liggen. Gisteren gingen theaters, bioscopen en sportscholen al dicht. Vandaag komen daar nog bars, restaurants, kerken en musea bij. De minister van Volksgezondheid vindt dat de Grieken zich niet goed houden aan de blijf thuis campagne van de overheid. In Griekenland zijn nu 190 geregistreerde coronagevallen, ongeveer het dubbele van gisteren. Noodweer in Egypte heeft aan 21 mensen het leven gekost. Het land wordt sinds woensdag getijsterd door regenbuien, harde windstoten en overstromingen. De infrastructuur in het land is zwaar getroffen. Treinen rijden niet meer, rioleringen stuk en er zijn veel stroomstoringen. Vooral mensen op het platteland en in de sloppenwijken in Egypte worden getroffen door het noodweer. Het weer, vanavond wordt het vanuit het noorden droog en vooral in het noordoosten zijn er opklaringen. Het wordt fris vannacht met een graad of drie. Dit was het NOS Journaal.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 Believe in me, believe in me, believe in me, believe in me, believe in me, believe me, believe me, believe me, and something, <laughs>